Hou je ze vandaan, Albert-Jan? De platen van wel eer. Crazy Little base. Thing Called Love. De Stray Cats. Ja, we doen uh, verwoede pogingen om contact te leggen met de Klaverjasclub Ons Genoegen in de, in de persoon van Joop Klein. De, maar uh, hij neemt zijn telefoon niet op. Nou, dat komt vast wel goed. Oké. Okay. Blijf Pro het gewoon even proberen. Probeer het straks nog, uh, nog een keertje weer. Uh, verder, uh, leuk nieuws. Uh, de nieuwe jeugdraad is geïnstalleerd. Afgelopen dinsdagmiddag is de nieuwe jeugdraad van Zandvoort geïnstalleerd. Een groep leerlingen voerde een debat in de raadzaal over een tweetal onderwerpen waar zij het college over moesten informeren. Daarop volgde de vraag van de burgemeester of zij zich dit jaar voor de jeugdraad wilden inzetten. Door allen werd hier volmondig uiteraard positief op geantwoord. De jeugdraad is een initiatief van raadsleden Belinda Geuransson van de VVD en Ushi Rietkerk van de PvdA. Het is een voortvloeisel uit de discussies in de groepen 8 van de basisscholen en de brugklas van hen... Wim Gertenbach College in het kader van de derde kamer. Een discussie voor de basisscholen en de brugklassen van het voortgezet onderwijs. Rondom het aanbieden van de rijksbegroting door de minister van Financiën aan de tweede kamer. De beste de debaters per school worden afgevaardigd naar de jeugdraad. Het debat dat werd gevoerd over twee onderwerpen. Het skatepleintje in samenhang met de nieuwe graffiti muur En het probleem van overgewicht bij de Zandvoortse jeugd. Nou, streep ouderen, hè. kijk naar mij. Dat uh, valt wel mee hoor. Dank je, dank je. De jeugdraad discussieerde met de wethouder over deze zaken en gaf het college vervolgens advies. Na afloop werden door het voltallige college Iwa... Tjuric en Joris Lavo van het Oranje Nassau School unaniem tot best als beste debaters uitgeroepen. Een fraaie beker en een mooie bosbloemen werd hun deel. Schitterend initiatief. En uh, ja, de jeugd betrekken bij de politiek. Hartstikke goede zaak. Of de jeugd betrekken bij kunst. Want we gaan het hebben over kunst op school. Oh. Het derde jaar van het project Kunst op school is weer van start gegaan. Nu niet meer in gebouwde krocht, maar in een frisse lichte ruimte van het Zalvoets Museum. De kinderen van de groepen 8 van alle basisscholen van Samfoort en de brugklassers van de Wim Gettenbach-Mavo uh, maken een mooie schilderij. En dat allemaal onder leiding van de Samfoortse kunstenaressen Marianne Rebel en Hilly Jansen. Vorige week was de Nicolaaschool aan de beurt en er waren in de afloop tal van mooie en kleurrijke schilderijtjes te bewonderen. Dat allemaal in het uh, Samfoortse Museum aan het Gassersplein. En wil je meer informatie hierover hebben, kijk dan even op internet op www.kinderkunstlijnzandvoort.nl. Uh, nee, uh, kan je die even herhalen? www.kinderkunstlijnzandvoort.nl. Okay. Daar vind je het wel. De jeugd, daar moeten we het ook van hebben. De jeugd heeft de toekomst. Dat zijn de wijze woorden van ons, hè? <laughs> Oké, okay, in ieder geval uh, over die uh, Kinderkunstlijn. Op uh, 5 maart zal de opening zijn van de Kinderkunstlijn. En dan kan je alle creatieve resultaten van de Zoonvoortse kinderkunstenaars bewonderen. Is het af en toe jammer dat ze gewoon weer de hitlijsten uit moeten. Zo so, ook de Euro Breakdown. Nou, daar staat hij niet meer in hoor. Maar wel gewoon een geweldige single nog steeds. Deze van Matt Comb. Je hoorde daarvoor trouwens. Bobby Brown. Ja, Bobby. Echte Bobby. Echte Bobby. En To Can Play That Game. Prachtig. Je hebt er twee mensen voor nodig. Hè? Om het spelletje te spelen, zullen we maar zeggen. Toe makes it uh, tango, hè? Ja, two, precies. Takes two to take tango. Dat, dat bedoel ik. <laughs> ja, uh, nou en daar is hij weer... Uh, terug van weg geweest de Zandvoorten van het jaar 2009. Drie jaar achtereen organiseerde de Zandvoortse krant de verkiezing Zandvoorten van het jaar. Na een korte onderbreking vorig jaar met de fotowedstrijd Zo zie ik Zandvoort... is de spraakmakende verkiezing Zandvoorten van het jaar weer terug. Ondertussen heeft een jury bestaande uit Trudy van Toornburg, Hilly Jansen, Nel Kerkman, Peter Kok en Jannie Meijer... een selectie gemaakt uit personen die in aanmerking komen voor deze titel. Uit een lange lijst hebben zij zes Zandvoorters genomineerd voor deze eervolle vermelding. Maar uiteindelijk bepaalt u, onze luisteraars en inwoners van Zandvoort, aan wie Marcel Meijer, de laatste Zandvoorter van het jaar, de eretitel mag overdragen. Volgende week worden de zes genomineerden in, deze, in de Zandvoortse krant gepubliceerd. Oké. Okay. Vervolgens kunt u uw stem uitbrengen op uw favoriete dorpsgenoot. De motivatie van deze titel is of de gekozen Zandvoorter met hart en ziel zich geeft voor het dorp. En hij of zij de badplaats zowel binnen dan wel buiten Zandvoort promoot dan wel heeft gepromoot. En dan op een feestelijke avond zal de Zandvoorter van het jaar 2009 bekend worden gemaakt door niemand minder dan onze burgemeester. De, onze burgemeester Nick Meijer heeft de eer om het eremetaal aan de winnaar te overhandigen. Datum, tijd, locatie en de procedure staan uiteraard volgende week uitgebreid in de Zandvoortse krant. En houd die krant in de gaten voor uh, die naam ook. Hè. Ik ben zo benieuwd. Ik ben heel razend benieuwd ja, dat we benieuwd. zijn. Oeh, ik heb ook geen idee. Maar ik denk dat we heel dichtbij komen hoor. Ja, dat wel. Ja, We moeten er zo meteen even over gaan brainstormen. Dan komen we er wel uit denk ik. En de luisteraars uiteraard ook, want volgende, volgende week kunnen ze stemmen. Oké, okay, en stem op de Zandvoorten van het jaar. We doen gewoon met z'n allen mee. Hier is de single van de Dexys Midnight Runners en come on Eileen! Mijn favoriete plaat uit de jaren 80, Dan is deze wel de signaal van de Dexys Midnight Runners. En come on Eileen. Nou we hebben hem aan de telefoon. Joop Klein, hij is van uh, Klavier Jasklub uh, Ons Genoegen. Goedemiddag Joop, welkom in de uitzending bij CFM. Ja, dankjewel. Heel uh, hartelijk dank dat jullie uh, mij uh, het recht geven om uh, een gesprekje te doen. Uiteraard, want we hebben vernomen dat jullie op zoek zijn naar nieuwe leden. Kan je als eerste wat vertellen over de Klavijasklub Ons Genoegen? Ja, nou, Klavijasklub Ons Genoegen is opgericht in september 1991... door uh, abkoper en, uh, hoe heet ze nou, uh, Van Paap. Nou, in ieder geval, dat waren mensen die daar al uh, jaren bezig zijn geweest. En op een gegeven moment gaat de leeftijd natuurlijk een rol spelen... en worden toch een aantal functies, uh, hoe heet dat, uh, ja... Ingeleverd, als het ware. Maar ook de uh, leden zijn uh, met die jaren meegegroeid. Met als gevolg dat de oudste op het ogenblik 86 jaar is. Zo En uh, nou, de jongste die zit ergens in de 50. En daar uh, varieert het tussen. Ze zijn gelukkig nog wel allemaal goed van uh, geest en dergelijke. Dus mm -hmm. het is niet zo dat je zegt van. Uh, we moeten die houtjes gelukkig niet, want... Uh, nee, het houdt de geest ook uh, jong, hè, uh, ja. kaarten? En uh, aangezien het zo is dat uh, ik dit uh, werk uh, genoodzaak was... om dat uh, een maand of uh, vier geleden ook over te nemen in verband met... Dus uh, vandaar. Maar ja, uh, je ziet inderdaad steeds meer mensen uh, eigenlijk... Uh, ja, van deze aardbodem verdwijnen. ja. En dan moet je weer eens een keertje wat uh, jong bloed erin brengen. Want als je van uh, dik uh, 40 mensen nog maar zo'n uh, 22 man over hebt, dan gaat het hard op die leeftijd. Ja, er moeten meer mensen bijkomen bij de Klaverjasclub Ons Genoegen uit Zandvoort. Ja, dat zou heel uh, fijn zijn. En met name wat jongere mensen. Hè? Want uh, klavias is gewoon een hele leuke, een leuke sport, toch? Ja, inderdaad. Uh, kijk, je hoeft niet uh, oud te zijn. Maar goed, de jeugd tegenwoordig zit meer achter het... Uh, hè, speel je van... Uh, hoe heet het? Ja, Nintendo ik, en zo. En ik dat ik soorten... wil geen namen noemen, maar... Uh, we begrijpen hey, precies wat je bedoelt. Hey, maar de computers die hebben een beetje de overhand. Ja. En uh, er zitten hier op Zandvoort natuurlijk wat meerdere, uh, hoe heet dat, uh, clubjes. Maar het is allemaal uh, kort en uh, hey, iedereen uh, wil wel. Ja, maar met een computer, dan speel je wel bijvoorbeeld tegen iemand via internet. Maar dan is dat niet live. Hè. Dan zit je niet uh, nee, bij elkaar en dat is toch veel gezelliger Joop. Nou, inderdaad. Ik zeg als mensen zeggen ik kom om uh, donderdagavond kwart vracht naar uh, uh, de krocht, uh, hè, dan uh, kun je daar uh, inderdaad uh, komen klaverjassen. Ja, want elke donderdagavond en... hebben jullie de uh, klaverjassenavond uh, in de krocht. Ja, en het is iedere donderdagavond en dat duurt dan zeg maar tot uh, rond uh, half elf, kwart voor elf. En uh, ja, dan kun je altijd nog even blijven hangen als je dat wil. Maar ja, de houtjes die uh, verdwijnen natuurlijk, hè. Mm -hmm. Nee, maar, maar goed initiatief. Uh, elke donderdagavond uh, klaverjassen in de krocht. Als mensen zich willen opgeven, wat uh, kunnen ze dan, kunnen ze dan, uh, dan jou kunnen, bellen? Of, uh... Dan kunnen ze mijn nummer bellen. Dat heb je hem. Of moet ik het nog even noemen? Herhaal het maar even. Dat is uh, 023 57 180 70. ja. En daar kunnen ze nog wat meer informatie krijgen als ze dat willen. Of dat ze geïnteresseerd zijn. En uh, het verzoek is om wel eventjes dan te melden dat ze komen. Want je wil altijd vier mensen aan een tafel hebben. Hè? En uh, als je dan in ene keer maar drie mensen aan een tafel hebt. dan uh, kom iedereen tekort. Maar het kan wel met z'n drieën de, als het moet toch? Ja, het kan wel. Maar ja. we hebben gelukkig een, uh, twee, drie personen die. Uh, dan niet alle donderdagen kunnen in verband met de roosterdiensten, wisseldiensten. Ja. Maar eh, die kan ik dan altijd, eh, want tussen vijf en 6 moet je altijd afbellen. Want we gaan er vanuit dat komen, eh, of lid zijn is komen. Ja. En kun je niet, dan nee. kun je dat kenbaar maken. En word je ziek, dan moet je op de donderdag tussen vijf en zes moet je even mijn nummer bellen. Dan kan ik op zoek gaan naar eh, eventuele vervanging. Ja jop, want uh, inderdaad, je bent niet alleen op zoek naar uh, nieuwe leden... maar ook naar uh, kaartliefhebbers uh, die willen invallen op vrijwillige basis... en uh, die dan gebeld kunnen worden zo op een uh, donderdag om half zeven. Gaat de telefoon in één keer van kom je vanavond gezellig kaarten in de krocht? Ja, kun je, ja. Nou, helemaal maar goed. Je bent uh, behoorlijk op de hoogte. Ja <laughs> toch, ja, jawel. Maar nou, uh, nou heb ik ook vernomen dat, uh, dat jullie uh, Klaverjassen, maar dan Amsterdams. Ja. Inderdaad. Wat houdt dat in? Even in het kort... Uh, nou, je kent Amsterdams, Rotterdams, maar Amsterdams betekent dat je altijd troef moet bekennen en dat je altijd over de troef als die gevraagd wordt heen moet en ligt die aan je maat? hoef je niet te troeven en uh, hoe heet dit, ligt die aan de tegenpartij, daar ben je verplicht om te troeven, maar mensen die het systeem kennen klaverjassen, die zijn daar van op de hoogte. Maar als ze kunnen klaverjassen en ze weten het even niet meer... dan kunnen we het altijd nog eventjes uitleggen. Ja, en we zitten vlak bij Amsterdam... dus wij klaverjassen gewoon hier Amsterdams op Zandams. Op Zandams. in Zalvoort. Ja, wij waren toch de parkeerhaven van Amsterdam in de zomermaanden. <laughs> nou, dat bedoel ik, Joop. Ja. Hé, hey, nogmaals, het uh, telefoonnummer voor jou is 023-57-18070. 023-57-18070. Oh. Voor mensen die uh, meer informatie willen hebben over klaverjasklub Ons Genoegen... Of vanaf 1991 actief. En die moet natuurlijk gewoon actief blijven. Uiteraard. Dat zou heel prettig zijn. Kijk, ik, ik kan wel in mijn auto stappen en naar Haarlem rijden. Maar ik vind het juist voor die oudere generatie die daar toch naar uitkijkt... dat we dat moeten handhaven. Ja. Zeker weten. Jemien tendré. Zij worstelen en komen boven. Ik zal handhaven. Oké oh, Jelpen, <laughs> okay, dankjewel. Heel veel succes met Clavias ja. Club uh, Ons Genoegen. Bedankt ja, voor de informatie. Jullie, uh, hartelijk dank voor het telefoontje. Graag gedaan. Uh, ik hoop dat er uh, wat uitkomt. En hou ja. ons op de hoogte als er weer nieuwe ontwikkelingen zijn uh, binnen jullie club. Dan zal ik het zeker laten weten. Oké, okay, ja. dankjewel. Hey, Tot de Bye, bye. We'll see. De Beatles yeah. op de Sofos Radio en de Twister Shout. Morgen veel meer Beatles in het kleine café aan het blijven. Ja, ja. ja, ja. wordt weer een feest. Morgen Beatles. Wat Het uur. Helemaal, helemaal gezellig. Inclusief vis en chips en Guinness. Oeh. Zoals het hoort. Jij weet wel waar je bent morgen. Ik weet het zeker. Ja, dat dacht ik ook. Maar ik moet nog even met die DJ praten. Want een paar uh, gouden ouwe wil, wil ik niet dat hij die vergeet. De geremasterde versie wil je horen ja, natuurlijk. Uit, uiteraard. Uh, nog even een... Uh, ja, dat vond ik hartstikke leuk om te vermelden. Want we hadden het vorige week ook al even over. Over de voedselbankactie uh, in de FOMAR in Noord. En mede dankzij uh, deze actie van de voedselbank afgelopen zaterdag bij de FOMAR was zeer geslaagd. Aan het eind van de middag werden 52 propvolle kratten gevuld. Met ingekochte producten in de vrachtauto gezet. De meeste bezoekers waren positief en gaven niet alleen houdbare producten. Maar ook statiegeldbonnen en geld. Deze bijdrage hebben de actieve vrijwilligers omgezet in gewenste boodschappen. Tijdens de uitzending van Goedemorgen Zandvoort van afgelopen week... Poot de kapsalon uit de kost verloren straat spontaan voor de feestdagen alle gebruikers van de voedselbank een kappersbon aan. Namens de vrijwilligers, bedankt voor uw inbreng. Ja, ik vind het een geweldig initiatief. Uh, dat hoort erbij, de voedselbank. En uh, ga zo door. En blijf geven natuurlijk. En blijf geven. Verder nog even. Er is een uh, prijsvraag uitgeschreven voor uh, het bedenken van een naam voor een fietspad. De gemeente Zandvoort roept u hierbij op namen te nomineren voor het fietspad van Zandvoort-Zuid naar Langeveldse Slag. Op mooie dagen is dit fietspad een trekpleister op zich, maar vooralsnog heeft het geen naam. Er is een jury samengesteld die alle inzendingen zal beoordelen. Met de winnende inzending is naast eeuwige roem ook een mooi boek te winnen. Even kijken naar de spelregels. Uh, namen kunnen tot uiterlijk 9 december worden ingediend. Dit kan per e-mail naar fietspad-zandvoort.nl Nogmaals, fietspad Apenstaatje zandvoort.nl of per post aan de gemeente Zandvoort ter attentie van de heer Wim Wekendam. Geef een korte toelichting waarom uh, dat pad zo moet gaan uh, heten en uh, vergeet niet uw eigen naam en adresgevens te vermelden. Ja, uh, fietspad Zandvoort Zuid naar Langeveldse Slag. Ik weet wel een naam. Kom op. Klaas Koper. Het kla Klaas Koperpad. Ja, toch? Wie weet, wie weet. Ja. Stuur hem op, stuur hem op. Gaan we zeker doen. Waar kon ik hem heen sturen? Op ja, uh, fiets... weleven, fietspad, weten. apenstaartje, zandvoort.nl Oké, okay, nou dat vind ik wel. Dat komt helemaal goed. Hier is Bibi King en de Blueshuis. Voor me, maar dat ik niet de enige ben die besmet is door het Nick en Simon virus. Ik kan, ik kan er niks aan doen, maar ik krijg van dit nummer krijg ik gewoon kippenvel. Pak maar mijn hand, in vorige uur draaide was ook al zo'n lekkere plaats, maar dit blijft toch gewoon de uh, number one. Kijk hem Prachtig, Prachtige muziek. Prachtig Nick en Simon, dan. en dat was live, dat is een live opname. De live versie. De, uh, vanuit... Ja, en dan aan het begin uh, volgens mij Ahoy. Ahoy. Dacht ah, okay. ik. Klopt dat, uh, Roy? Roy in Ahoy? Ja, Roy knik, ja. Roy is in ahoi. Ahoy. ahoy. Goed, uh, even een uh, kunstbericht, expositie bij Kunsthandel, en dan komt hij weer, Kunsthandel, Artatra. Artatra. Kunsthandel Arta, Artata, ja. ja. <laughs> zal binnenkort het werk van een onbekende schilder presenteren. Eigenaar en kunsthandelaar René de Vreugd loopt al een poosje achter Dick van Bellen aan, die de openbaarheid en publiciteit min of meer schuwt en slechts incidenteel verkocht voor zijn levensonderhoud. Toch is het hem gelukt om op zondag 22 november een tentoonstelling van werken van Van Belle te organiseren. Dick Van Belle werd in 1945 geboren in Rotterdam en is afgestudeerd aan de Academie voor de Beeldende Kunst in die stad, richting reclameschilderen. Na een wereldbootreis van meerdere jaren werd hem duidelijk dat het reclamevak niet zijn voldoening was. Maar het schilderen van kunst- en strandlandschappen wel. Van Belle is een fijn schilder en met olieverf op linnen schildert hij onze vaderlandse kusten. Uit de fijnheid en in zijn schilderijen blijkt zijn enorme talent en geduld. De vreugd is dan ook dol enthousiast. Ik loop al een aantal jaren achter die dik van Belle aan, maar hij was erg terughoudend de promotie van zijn werk in handen, uit, in handen te geven van een kunsthandelaar. Na vele gesprekken heeft hij mij zijn vertrouwen gegeven... en daarmee is, ben ik ongelooflijk blij, al dus het citaat. Komende zondag dus de introductie van zijn eerste presentatie... bij kunsthandel Artratra aan de Kostverlorenstraat 57 in Zandvoort tussen 2 en 6. Tevens zijn er twee extra publieke verkoopdagen ingelast... op dinsdag 29 en woensdag 30 december, ook tussen 1 en 5. En uiteraard, uh, meer informatie is na te lezen... onder meer op CFM Text TV, Text op Text kanaal 45. Uiteraard. Dan kan je ook meteen het geluid van uh, CFM horen. Dus ook bijvoorbeeld uh, dit programma. En wat ik ook las op uh, CFM Text TV... is dat de lijst van de VVD bekend is gemaakt. Ja, klopt. Maar... Op uh, plek nummer 1, Wilfred Taters. Op yeah. plek nummer 2, Belinda Curzon. En het zou eerst andersom zijn, geloof ik. Ja, ik of in rug... ieder geval, Belinda zou bovenaan de lijst staan. Ik ben geen politicus, maar... Uh, uh, ja, ik, Belinda was aantal tijde, twee, week, drie weken geleden bij ons in de studio... maar het ging dan over het Circus Theater... Zandvoort, maar het is leuk dat zij zo hoog in de lijst staat. Zeker. Hartstikke leuk. En uh, de, jong bloed, om het zo maar weer eens te zeggen. Dat, zei, dat wil de burgemeester toch ook. Die heeft gelobbyd uh, voor uh, nieuw, jong, nieuwe, jong politieke... Nieuwe raadsleden. Ja, nie, jongere, nieuwe raadsleden. Dus wie weet wat dat, uh, wat dat uh, ons gaat brengen. Oké, okay, uiteraard de politiek, die blijven wij volgen bij CFM. Bij Goedemorgen, Zandvoort. En binnenkort ook met speciale uitzendingen rondom de verkiezingen. Klopt, dat wordt nog spannend. En natuurlijk ook uh, ja, uh, ja, heel veel activiteiten tijd ...rond de politiek op, op, oplopend... ...tot de grote dag, op 3 maart als ik het wel heb... Okay. ...met de verkiezingen. Nou, we houden het allemaal in de gaten uiteraard... ...voor alle luisteraars en kijkers van uh, CFM. Want ook kijkers hebben we op de TV, ...ik zei het net al. Kanaal 45, daar vind je alle informatie... ...van Sanford en de regio. Door met de muziek bij Sanford op Zaterdag. Hier is Toto.